Dit is Maud Schreurs met het NW-journaal. Op Schiphol zijn 75... daardoor kan maar één landingsbaan worden gebruikt... in plaats van de gebruikelijke twee. In de westelijke provincies en op de Wadden geldt code oranje. Er worden vanavond en vannacht windstoten verwacht... met snelheden die kunnen oplopen tot 110 km per uur. Het weer heeft nog niet tot grote problemen geleid. In de Franse regio Gare kampt met noodweer en overstromingen. In de populaire regio in het zuiden zijn zo'n 120 Duitse tieners geëvacueerd van hun zomerkamp. Een 70-jarige begeleider wordt vermist. De kerven waarin de man schelde voor het noodweer is meegesleurd door het water. Verder zijn in het gebied tientallen campings geëvacueerd. Onder de getroffen campinggassen zijn ook veel Nederlanders. De Nederlandse piloten van Ryanair mogen morgen van de rechter staken. Dat is de uitkomst van het kort geding dat de luchtvaartmaatschappij had aangespannen. De piloten eisen net als hun Ryanair collega's in het buitenland betere arbeidsvoorwaarden. Ook Ryanair personeel in Duitsland, België, Zweden en Ierland legt morgen het werk neer. De staking van de Nederlandse piloten treft mogelijk 22 vluchten van en naar Eindhoven. Maar op de website van de luchtvaartmaatschappij staat dat alle vluchten doorgaan. Bij de luchtaanval in Jemen op een bus en een drukke markt... zijn zeker 43 doden en meer dan 60 gewonden gevallen. Veel slachtoffers zijn kinderen die in de bus zaten en terugkwamen van school. De aanval was het werk van de internationale coalitie... onder leiding van saoedi arabië De Saoediërs zeggen dat het een vergissing was. Met de aanval had de coalitie eigenlijk een raketinstallatie willen uitschakelen. In Jemen woedt al twee jaar een bloedige burgeroorlog... die al meer dan 10.000 mensen het leven heeft gekost. Het weer vanuit het zuidwesten trekt een nieuw gebied met regen het land binnen en het gaat hard waaien. In het westen worden zeer zware windstoten verwacht. Later vannacht wordt het weer wat rustiger. Morgen is het bewolkt met af en toe een bui. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. Zin in Zandvoort... Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Nee. Ja, en geen uh, ZFM Cinema. Want uh, ja, ik weet dat bijvoorbeeld... Mission Impossible 6 gaat uh, draaien. Dat is de uh, uh, Fallout, hè. Zo heet die tegenwoordig. En uh, ik zag ook al een aankondiging... bij uh, wat bushokjes over The Spy Who Dumped Me. Ook heel nieuw. Maar... Het is toch echt niet CFM Cinema vanavond? Het is voor hem, eh, want het non-stop systeem heeft ook al last van de storm. En het moet dus ook hier intern stormen om de boel weer op orde te krijgen. Maar goed, eh, daar moeten wij intern weer de zaakjes voor regelen. Het is gewoon Alternative hem. Ik eh, ga nu al verklappen, vanavond geen vader veugen. Dus dat eh, moeten we dan eh, maar helaas missen. Dus eh, misschien volgende week weer. Als we onze vingers maar kruisen, want... Hier merk je dus aan dat wij dus gewoon een lokale omroep zijn. Hè? Dus we moeten toch ook een beetje roeien met de riemen die we hebben. Maar we beginnen gewoon met een beetje fijne muziek. Daarnet hadden we If I knew van Aion tot aan het Nieuws van 9 uur. Nu weer een dame die de leading Vogels heeft. Namelijk Kato van Dijk, zo heet zij. En uh, die band, dat is wel een hele grote geworden. Want ze waren ook de ambassadeurs van uh, de 5 mei Bevrijdingsfestival. My Baby en Uprising ga je nu horen. Er zijn verschillende lijnen die uh, tussen mij en Kato van Dijk uh, lopen. Ik zal er alvast één uh, noemen, dat is uh, Night'. En Kato van Dijk, zus de grote, en Kato van Dijk... hebben ook nog Sirk Valentijn uh, bij elkaar uh, in één band uh, gespeeld. Uh, toen nam de carrière van uh, Kato uh, behoorlijk wat een uh, vlucht met My Baby. En dat uh, weten we inmiddels, want uh, de band is wereldwijd uh, bekend... Heeft 43.000 volgers op Facebook. Dat geeft al de status al aan. En bij Night is het al niet veel minder. Nou ja, behoorlijk wat. 7.000, maar goed. Dat is ook een fors aantal. En dan kan je toch wel spreken van een grote fan... Base, een uh, achterban, uh, om het dan maar zo te noemen. En wat ik uh, met Kato van Dijk heb... Uh, op een gegeven moment hadden we alle twee een kaartje... voor uh, de EP-presentatie van uh, X, van Marnix Dorrestein. En dat was ergens in uh, 2015 zo'n beetje. Want toen uh, gaf, hij dat, uh, gaf hij een uh, EP-presentatie ergens in Amsterdam. Uh, ik weet nog niet meer precies waar. Dat was in de buurt van de Jodenbreestraat. Daar uh, weet ik het wel. En uh, goed, uh, het was uh, zo dat ik... Op één dag uh, een beetje ongelukkig uitkwam. En Kato aan de andere kant ook een beetje ongelukkig. Want die wilde graag met mijn zus. En toen hebben we geruild. Uh, zo is dat uh, een beetje. Ik heb er nooit echt gezien. Altijd. Het was een beetje een tussenpersoon. Die er een beetje aan de pas is gekomen. Om met die kaartjes uh, te regelen. Maar het was altijd wel. Uh, het was wel een heel leuk uh, contact. Wat ik. Uh, wat ik had in, in dat verleden. Maar dat is het enige wat ik. Met uh, Kato van Dijk heb. Maar goed, uh, dat is uh, het uh, verhaal uh, erachter. Goed, uh, de tweede uur is begonnen. We gaan gewoon verder met, uh, met muziek. En, en, ze, ze, en ze hadden al iets uh, gezegd, hè? Die jongens uh, van kras. Op, op Facebook. Volgens FB hebben jullie al een tijd niets meer van ons gehoord. Sorry, Facebook, maar er, hoor, ik hoor verder er niemand over. Te veel op Instagram. Is ook een beetje hier een onderdeel van uh, Facebook, jongens. Maar ondanks dat, hier dan toch. Dat is de laatste posting. En uh, toen zeiden ze al van, uh, nou, uh, de laatste posting, heb ik er nog wat onder gezet, zo in de trant van, nou, jullie zijn vanavond ook uh, te horen, hier zijn ze dan ook uh, toevallig. En dat nummer dat heet Make Him Disappear. Ik zou bijna zeggen, een beetje toveren en de wind is weg. Doeg! One dank aan Thomas Hartenveld dat ik die jongens hier in de studio mag gaan verwelkomen. 30 augustus komen ze langs. En dat heeft alles te maken met hun presentatie van hun EP. Die zal onder andere plaats gaan vinden in de Sugar Factory. Maar ook in hun eigen Rotterdamse Roadtown. Daar zal het ook gaan gebeuren. The Certain Animals en Slow heet het uh, nummer. Daarvoor hoorde je Penelope, een Amsterdamse band met Running Around in Circles. En daarvoor, wederom, een Amsterdamse band, namelijk Kras met een Z. En die jongens die hebben weer sinds lange tijd weer wat uh, gepost op uh, Facebook. Omdat ze meer actief zijn op Instagram. Je kent het wel, hè? Facebook vraagt dan: uh, wil je iets schrijven voor je, voor je achtervolgers? De stalkers onder ons, dan, om maar eens even te, te noemen. En dan moet je dan wat gaan schrijven. En dan hebben die jongens in Silicon Valley ook weer wat te doen. Want ja, kijk, dat is de reden waarom. Dat, dat je naar hun... En natuurlijk een beetje ook dat ze een beetje het idee hebben van... Ja, we willen eigenlijk ook wel eens weten wat Jaapie-Kopers... En uh, al die andere mensen um, ja, te verbergen hebben. Daar willen ze altijd heel graag achterkomen. Nou... Dan moet je maar heel van een beetje goede huizen. Als je iets niet wil melden, blijf weg van het internet. Is mij altijd geleerd. En degene die dat heeft gezegd, die is nu boven de boel aan het opruimen. Dus dat zeg ik er dan ook maar bij. Uh, maar juist, we gaan weer vrolijk verder. Want als we het over stevig materiaal hebben... Ja, daar kunnen ze natuurlijk niet ontbreken. Dan heb ik het over uh, gangster. Een beetje echte ouderwitse rock'n'roll. Toen Marcus en ik voor de eerste keer te maken kregen... met het fenomeen Robbe Akda-woord... stonden daar ineens Vrouwke van Es... Daan van putten en die Max Wessendorp Die is later nog uh, heel erg uh, actief uh, geweest in allerlei andere bands. En tegenwoordig uh, is die bezig op het uh, visuele vlak. Maakt hij clips, foto's en noem maar op. Maar die maakte dus ook nog onderdeel uit van deze band. Het is een beetje een illustre band. Maar het blijft toch altijd heel erg fijn om naar te luisteren. Nou, disguise! through Don't we think we're Er zijn altijd uh, van die bands die uh, toch ook bij de Robben Agda Award uh, opduiken. En ineens gewoon in één klap doorstomen naar 3FM. Dat uh, is Total Seclusion, uh, het uh, verhaal van Total Seclusion. Want hoe is het toch ook gegaan met deze band? Uh, twee jaar geleden de, de, de deden ze mee uh, bij een een of andere avond uh, van de Flinties. Hè, dat was ook zo'n uh, zo concours al daar. En uh, toen werden ze winnaar en toen konden ze gelijk instromen in die derde voorronde. En de jury, al daar, die waren toch al behoorlijk van onder de indruk. Tenminste, niet alleen bij de Flinties, maar ook bij de Rob wordt. Die zeiden, jongens, ga je maar lekker nog een keer in de finale spelen. Uiteindelijk hebben ze het daar dan niet gewonnen. Maar de naam is toen wel gevestigd, dat kan ik je wel vertellen. Dus eh, inmiddels eh, zijn ze ook eh, bij ons eh, geweest. Maar, en nou komt hij op de nacht van vrijdag op 10 en 11 augustus. Want dat is morgennacht. Dus aan het einde van de vrijdag en het begin van de zaterdag, 11 augustus. zijn ze te gast bij Kai van der Rey bij 3FM. Ja, we hebben het dus weer van elkaar. Zo'n band uh, die hebben we dus hier gespot en uh, gedraaid. En uiteindelijk zijn ze in één keer, baf, doorgegaan naar 3FM. Ja, dat vinden we dan altijd wel leuk. Dat, uh, dat we toch iets uh, betekenen. Dat we niet een paar van die halve koekenbakkers zijn, Marcus uh, van Dominique. Dat we denken, we nodig een paar van die uh, rare bands uit. En uh, dan wordt het dus niks. Nee. Er wordt wel degelijk wel wat uh, met dit soort uh, band. Datzelfde uh, geldt eigenlijk uh, in meer uh, mate voor uh, Max Westendorp. De man die opdook bij Gangster. En uh, later onder andere nog uh, bij uh, een band... Waar ik nu even weer de naam van uh, kwijt ben. Maar ze hebben het toen nog een keer meegedaan uh, bij, uh, bij de Grote Prijs van Nederland. <laughs> ik weet toch gewoon. Dat is altijd de beste dat ik het uh, probeer uit mijn hoofd te doen. Ja, en dan, dan raak je wel eens wat kwijt. Maar goed, uh, Ruben van Wigge was een van die andere mensen die in die uh, bed zat. Die komen trouwens zo dadelijk alweer tegen. Dus, uh, maar goed, uh, die band die heeft uh, meegedaan. Uh, en uiteindelijk is het niks geworden. Maar Max is uh, zich gaan toeleggen op het uh, visuele gedeelte. En Frauke van Nes is uh, bezig met uh, eigenlijk uh, een soort opleidingen. Of uh, ja, wat zeg ik, worships doen hoe je je stem kan gebruiken bij, bij, bij het zingen. En um, ja, Daan van Putten die treedt nog wel eens op een Zandpoortse feestweek op. Met een coverband. Maar ik heb al begrepen, er komt een gangster aan met nieuwe stijl en nieuwe uh, dames. Dus uh, ik uh, begrijp uh, uit het uh, verhaal van Daan dat die dame bezig is. En dat uh, was het verleden. 2010 was het een examenproject van Daan van Putten. Dus dat kan je dan uh, nog even over de geschiedenis uh, van uh, gangster melden. Dus dat, uh, was, uh, dat, het, uh, dat is later dan uh, uit, uitgemond in een... Uh, in de finale bij, de, uh, bij de, nee, de Grote Prijs. Nee, de Rob Akdal wordt. Van 2009-2010. Uiteindelijk werd hij gewonnen door Ethereal. Later winnaars weer van de Grote Prijs van Nederland in 2010. Alwaar daar ook Alaska weer in de finale heeft gestaan. Kijk, nog een beetje volgen, dus zo komen we aan het materiaal. Dus dat, uh, dat uh, werkt dan op die manier. Uh, dat was dus Total Seclusion als laatste. Nu uh, over die Rume van Wiggen gesproken, die is nu opgedoken in deze band. En dat is een beetje de opvolger van Capgras geweest. En daar spelen onder andere ook eenmaal de schapen in mee en Art Pinto. En de vokalen worden verzorgd door Kim Erkens. En het nummer dat heet Bouw Dieper en ze komen uit Utrecht. Mysterie is opgelost hoor. Hij uh, heeft deel uitgemaakt van de fudge Ruben van Wichendorf. Samen met die Max Westerdorp. Dit is shirt en back so again. It's been a while. Since you naar de maan gaan. En of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, dat moeten we maar even afwachten. Nog even over het nieuws hier in Zandvoort. Want zo heeft de storm een beetje, tenminste de windvlagen wat huizen gehouden. Er schijnt wat schade geweest te zijn op de Koningsstraat in Zandvoort. De brandweer is daar geweest. Dat is een melding van ongeveer drie kwartier terug. Dus dan weet je dat we dan ook onze lokale activiteiten eventjes erbij moeten halen. Uh, daar uh, hadden we dus uh, twee nummers achter elkaar: Felino met Naar de Maan en daarvoor Back Again van Shirt. Binnenkort uh, bij de Echo te zien met het debuutalbum, want dat gaat hij daar presenteren. De Electric Hollers gaan we nu horen uh, met Give a Damn. Met de Great Beyond Halfway Station nummer uit 2014 alweer. Dat is alweer een tijdje terug. Maar goed, blijft het naar mijn idee nog steeds goed doen. Het leuke is, ik zit ook nog even een beetje op een Facebook pagina. Maar er is een, eigenlijk een opvolger voor Halfway Station al aanwezig. Die heet Eimer Korswagen. Dat is dus het zoontje van Rikke. Uh, een van de bandleden van Halfway Station. En daar staat dan... Uh, dat was het laatste bericht wat ze hebben gepost op 23 april. Dat is alweer een tijd terug. We gaan weer toeren. En dan zie je die kleine met een uh, t-shirt van de pop -Unie. Dat vind ik dan toch wel weer heel erg leuk. Zo'n foto eerlijk gezegd. Dus uh, huppatee. Zullen we ook meteen van een duimpje voorzien. Is weliswaar een hele tijd uh, terug. Maar goed. Het maakt niet uit. Um, over dit, uh, deze band. Uh, ze zullen nog uh, wel in de toekomst nog wat uh, van zich laten horen. Dus dat uh, sowieso. En bovendien, Rikke Koerswagen zelf is ook nog uh, bezig als producer. Dus uh, er, is nog wel, uh, er gaat nog wel wat, uh, wat gebeuren op het Rotterdamse vlak. Dan hoef ik alleen maar uh, naar Michel Ebbe en uh, Gravel Town uh, te gaan. Want daar uh, is inderdaad wat in de maak. En daar schijnt dus Rieke Korswagen een vinger in de pap te hebben. Dus dat. Uh, kan ik daar wel over melden. Nou, het uh, programma van deze keer zit er weer op. We uh, hebben in ieder geval uh, de windvlagen doorstaan. Uh, ik wil alleen even kijken of er nog uh, bij mij thuis nog uh, het nodige overeind staat. Het zal vast wel. Ik hoop het wel. Um, uh, de, de laatste melding was dat er nog een beetje uh, schade was. Maar dat zei ik al. Uh, bij uh, de Koningsstraat in Zandvoort. Want dat is onze functie ook als lokale omroep. Dat we ook nog een beetje de boel kunnen melden wat er uh, gebeurt in uh, dit... Fijne dorpje aan de zee. En als ik uh, nog eventjes kijk naar... wat er zich uh, zoals afspeelt met de wind... dan uh, zien we dat er toch nog wat windvelden nog in de buurt uh, zitten... waar windstoten in kunnen zitten. Dus de code oranje is wel degelijk terecht geweest vanavond. Uh, we gaan sluiten af met een nummer van Ruud Haveling. Uh, deze week was het precies drie jaar geleden... toen hij dat nummer uitbracht. En dat was uh, uh, ja, eigenlijk uh, geschreven... Naar aanleiding van een vermist meisje op, uh, op het strand. En hij uiteindelijk in de zee. Het waren vakantiegangers. Uh, het meisje was van Zambiaanse afkomst. En had voor het eerst in haar leven eigenlijk uh, de zee gezien. En die zee heeft hij uiteindelijk ook haar verzwolgen. En Ruud vond dat zo'n aangrijpend verhaal. Dat hij daar een liedje over geschreven heeft. En uh, dat, uh, dat gaan we nog een keer draaien. Want vorige week hebben we hem ook gedraaid. En nu is er ook echt daadwerkelijk een aanleiding toe om hem te draaien. Uh, Night Falls on the Town. En wat mij betreft tot volgende week.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 Of the fisherman's wife, never tires of waiting around. A one arm bended behind a dirty window, keeps on flirting with no. Flashback.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 light dies, night falls on the town She's still Via de kabel op 104.5